Dat we weer heel veel uh, disco-liefhebbers een uh, plezier hebben gedaan met de eerste plaat. uit het nieuws en weer van 4 uur alweer. Je hoorde uit de jaren 80: The 52 Second Street. En tell me how it feels.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 70 kilometer te gaan als ik het goed zie correct en uh, dus de, de in ieder geval de gele trui zit in de kopgroep en de groene trui zit op twee, in de tweede groep op vier minuten daarachter dus er uh, wordt wellicht dus hebben we nog twee kolletjes te gaan nou kolletjes voor mij zijn het bergen maar goed voor hun zijn het kolletjes in de derde categorie en de tweede categorie dus uh, daar dat die ont, die uh, uh, laten we zeggen de uitslag kunnen we u niet geven want ze worden pas om tegen een uur of zes uh, verwacht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 In de pit reports, maar hier is lekkere zonnige muziek.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 Ja, dan gaan we ook nog een live versie van de plaat draaien. Ja. Die doen we na de dieren van de dag. Maar eerst gaan we even shuffelen met de Harlem Shuffle van de Rolling Stones.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 135 miljoen keer bekeken op de YouTube. Komt-ie aan.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 Marista de Eagles, Hotel California... Just do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 van het zweet ik zoen je en passant je temme dat je het weet ga niet te snel voor mij die wijn die kan alles wacht op jou ja op de jonge reuzen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 Na het gedicht van de dag moest deze plaat natuurlijk gewoon even gedraaid worden. Ik ben alleen een, uh, een muziek uh, cultuur dat ik meteen weer denk aan O Waterlooplein als ik deze plaat hoor, Albertan. Uh, maar goed, hij was wel leuk om weer eens uh, te draaien hier op het geluid van Zandvoort. hem, we zijn er 24 uur per dag.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 Rock. En dat is het ook eigenlijk, hè? Heerlijke plaat uit de jaren tachtig in ieder geval. Het zit er alweer op voor ons. We gaan nog even kijken naar de Tour de France... die er op dit moment uh, erbij, uh, erbij fietst... om het zo even te zeggen. De 15e etappe, is het toch? Uh, uh, ja, nee, veertiende. Veertiende, oké. Okay. Om... Uh... 20 over 1 viel vanmorgen in, vanmiddag in Clément-Ferrand de startvlag voor de 14e etappe in de Tour de France. De 158 nog overgebleven renners, Romain Bardet, Bardet stapte niet meer op, moesten op hun 194 kilometer lange weg naar Lyon, vijf hellingen over. Teuns en Kuiken gingen al vroeg op pad en hadden al snel 4,5 minuten pakken op de Béal, de zwaarste klim van de tweede categorie